Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. Busmaatschappij Connection heeft in de gooi vegstreek meer dan 30 bussen van de weg gehaald... omdat de katalysator oververhit kan raken. Gistermiddag brak brand uit in een lijnbus die door bussen reed. Niemand raakte gewond. Het was al de derde keer in een maand tijd... dat een bus in de regio opeens in brand vloog. Naar onderzoek bleek dat de katalysator te heet was geworden. En Connection gaat die bij alle bussen in de Groen-Verstreek vervangen. Om het tekort aan bussen op te vangen zet Connection bussen uit andere regio's in. Duizenden homo's en lesbiennes uit heel Europa... hebben vanmiddag een parade gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De Mars maakte deel uit van het Europride-festival... de grootste demonstratie van homoseksuelen in Europa. De deelnemers eisten gelijke rechten en meer tolerantie voor homo's... in het streng Rooms-Katholieke Polen. De Mars door Warschau verliep zonder ernstige incidenten. Wel waren er tegendemonstraties van enkele honderden rechtsextremisten en nationalisten... De leider van een katholieke organisatie skandeerde tegen de betogers kom tot bezinning en besprenkelde hen met wijwater. In Albanië zijn bij een busongeluk zeker veertien mensen omgekomen. De bus raakte van de weg en viel in een ravijn. De Albanese autoriteiten vrezen dat het dodental nog zal oplopen. Er zijn twaalf gewonden van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de bus zaten. De chauffeur raakte gewond door het ongeval. De politie heeft hem nog niet gesproken. Het weer, vanavond en vannacht, helder en droog. Het koelt af naar een graad of twaalf. Morgenochtend eerst mistbanken, later vrij veel zon en 21 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en wordt het nog iets warmer.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 in paradise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 Come down. night, with the sun shining down on me, I put my hands up into the light, light. Sun shining down on me. I put my hands off into the light. light, light, light. I was.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 Then coca show me a little bit, and some they call me vanilla chop. But you know that don't mean my world to me, cause baby Name can't crap my straw. I you get it.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 I'm so me van ZFM. Oh, ZFM.